Kelly van Tijn met het NOS-journaal. En naar de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. De Eerste Kamer had om zo'n onderzoek gevraagd. Staatssecretaris Weker schrijft aan de Senaat dat er over de kwestie al heel veel rapporten zijn. Volgens hem draagt een nieuwe studie niet bij aan de kennis over dit onderwerp. Vanaf 2015 gaan op de belangrijkste verbindingen tussen de steden meer treinen rijden. Intercities rijden in het weekende s'nachts langer door. De NS heeft met minister Schultz van Hagen ook afgesproken dat op de drukste trajecten in de Randstad en tussen Arnhem en Nijmegen elke 10 minuten een trein rijdt. Door de afspraken is ook de hoge snelheidslijn van de ondergang gered. Op het traject gaan ook gewone Intercities rijden. Voormalig topman Hessels van Fortis vindt dat eurocommissaris Kroes heeft bijgedragen aan de val van het concern in 2008. Dat zei hij voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Kroes eiste dat Fortis bij de overname van ABN AMRO een onderdeel van die bank verkocht. Volgens Hessels heeft de verkoop een geweldig gat geslagen in de financiën van Fortis. Hij sprak van disproportionele consequenties. In een crematorium in Den Haag hebben duizenden belangstellenden afscheid genomen van zanger-gitarist Andy Tielman, de leider van de band The Tielman Brothers, die vorige week overleed. Er waren ook artiesten bij, onder wie de bandleden van Kane, George Baker, Ben Kramer en Marianne Weber. Veel artiesten zagen Andy als lichtend voorbeeld, zijn woordvoerder van de familie. De afscheidsceremonie in Den Haag stond in het teken van rock'n'roll. Het weer... Vannacht is het op veel plaatsen mistig. Morgen begint grijs en mistig, maar in de loop van de dag wint de zon steeds meer terrein. De temperatuur kan dan stijgen naar ongeveer 9 graden, maar in hardnekkige mistgebieden blijft de temperatuur flink achter. Dit was het NOS Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. ...in de Randstad staat nog file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... ...bij de afwitbundschoten 6 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwouder Rijndijk 9... ...richting Den Haag bij Zoete Rijndijk 8. A13 Den Haag Rotterdam bij knopend Ipenburg 2. A20 Hoek van Holland richting Gouda... ...bij Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer en richting Hoek van Holland ook 4 kilometer. A28 Utrecht Amersfoort bij de Averdendolder 5. A44 Amsterdam Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar 7 kilometer. Op de N44 Den Haag richting Wassenaar voor Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Zandvoort, op 106.9 FM het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 Alleen dan krijgt je leven weer wat glans. Dus.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 Zelfde in je macht En helaas, ik wil wel, maar ik kan het niet Is het dwaas dat ik jou daarom verlief? small ZANG We... Sport. op internet. www.zfmzandvoort.nl is zo streng Ik wil niet bij Sheer Dat is me te eng Ik wil niet bij Kuwait, De lucht is te slecht En de USSSA Dat land bestaat niet eens. Ik wil niet naar Noord-Ierland Dat is met de druk. Ik wil niet naar Schotland, daar is het te nat. En de U.S.S.S. dat wordt toch nooit meer van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 De sterren, die ik heen kan gaan. Is er even op de dood? Kun je dansen op de maan? Is er een plaats tussen de sterren, die ik heen kan gaan? Ik heb getwijfeld over België. Omdat iedereen daar. Zo, zo. Stond zelfs in Dubio maar ik kwam weer naar Colizico. heb getwijfeld over België. Stond zelfs in Dubio maar ik kwam weer een Colizico. Ik heb getwijfeld. Steps on the ground I'm listening but there's no sound Isn't anyone trying to find me? Or won't somebody come take me home? It's that Brokenhearted tears on a pillow He never treated you right, babe. So tonight I'll do it for real But he won't forgive you like I did So there's no turning back Sing out, you know I come running This cage has kept you far too long you're free, baby, I can be you're escaping, oh, baby, ooh, you're escaping, you're escaping, you're escaping, so come on, baby, can't you see, this ain't how it's supposed to be. This ain't no happy ever after And in your heart of hearts you know This ain't how the story goes Light up now, burn this pitch and start again So time's up, the clock stopped ticking Save your soul from the world you're missing From the flames of hell So baby, if you wanna escape Just find Two, three van de borst met de glimlach op jouw alle slechtste gram. Ze is geen hitteren vrij dat van de cijers springt in de allerduurste wijn die zon het kater drinkt. geen bloemen klein in roei, ideeën.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 Weeskom om mee te slaan Geen enkele garantie Voor een lang gelukkig leven Sinds geen antwoord Op de vraag van ons bestaan Niet de mooiste symfonie Onder de film genaamd bij tweeën Niet het schone koele bed Dat mijn koorts weg kan nemen Niet het ritme van mijn hart